Drie uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De arts die terecht staat in de euthanasiezaak in Den Haag... is volgens het OM schuldig aan moord, maar de officier eist geen straf. Ze had beter moeten doorvragen over de doodswens van de Alzheimer-patiënten... zegt het OM. Volgens de arts en de familie zeiden de patiënten telkens wat anders... maar was wel duidelijk dat ze dood wilden. Het proces draait om de vraag hoe artsen met dementerende patiënten... moeten communiceren. Daar biedt de wet nu geen duidelijkheid over. De 23-jarige vrouw die zaterdag vermist raakte bij Venhuizen... is teruggevonden in een hotel in Zuid-Holland. Volgens de politie is ze daar naar alle waarschijnlijkheid vrijwillig heen gegaan. Zaterdagavond sloeg een vriendin alarm... toen de vrouw uit Alkmaar plotseling verdween bij het Markermeer. Haar telefoon en spullen lagen nog op het strand. Gisteravond werd bekend dat de jonge vrouw in goede gezondheid was gevonden. Waarom ze zonder iets te zeggen de vriendin was, euh, van de vriendin was weggegaan... en of ze alleen in het hotel was, is nog niet bekend. De Nederlandse actrice Immanuelle Grieves moet van de Belgische rechter in de cel blijven tot de inhoudelijke behandeling van haar zaak. Dat is vermoedelijk over een paar weken. De 34-jarige actrice werd eind vorige maand aangehouden met een grote hoeveelheid hard- en softdrugs op muziekfestival Tomorrowland. Haar advocaat zei na de arrestatie dat de actrice bezig was met de voorbereiding op een nieuwe rol. Nu zegt hij in de Telegraaf dat er nog een tweede reden is dat Grieves vastzit. Welke reden dat is wil hij niet zeggen, alleen dat ze naïef is geweest. Eintracht Frankfurt heeft Bas Dost op Twitter gepresenteerd als nieuwe aanwinst. De transfer van de Nederlandse spits zat al enige tijd aan te komen en werd vandaag afgerond. Dost tekende contract tot 2022. Hij komt van Sporting Portugal. Eintracht betaalt naar verluid zo'n 10 miljoen euro voor Dost die in de Bundesliga eerder voor VfL Wolfsburg speelde.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 Daar ga je dan op je shopper, uh, Albert Young. Met uh, deze plaat van uh, James Last. Je, je kan ook te ver gaan. Hè? Ja, ja. Welkom terug. Ja. U twee van uh, Zandvoort op zaterdag. En wat gaan we in uur twee allemaal doen? Ja. Welkom terug. Luisteraars en kijkers niet te vergeten. Ja, tweede uur. Uh, uiteraard rond de klok van half vier. Want dan bent u van ons gewend. De evenementenagenda. En er staan weer een paar mooie evenementen op de rol. En die eraan zitten te komen. Dus ik zou zeggen, houd uw pen en papier bij de hand. Zoals gezegd, over een tweetal platen gaan we live schakelen met Roy van Buringen. Want die is uh, voor ons aanwezig in Oud-Noord. De rommelmarkt zit er inmiddels op, maar er komt nog een hele mooie skelterrace. En Roy van Buringen gaat ons bijpraten over de stand van zaken. Uh, verder hebben we natuurlijk nog een tweede uur op Zandvoorts nieuws. En ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren. En kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel Albert -Jan. En dat kijken doe je via www www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg 10a. schijnt de zon heerlijk. Een graadje of 26 op dit moment. En daar genieten we natuurlijk met z'n allen van hier op het Zandvoortse strand. En hier is Roxy Music. En daarna gaan we naar Roy bij het buurtfeest. Yesterday, well it seems so cool When I you home He said, it's love, he said, alright. it's funny how, I could never cry, until tonight, and you passed by, and hand with another guy. All the way is far Ook voor de beste muziek luister je natuurlijk mee, eigenlijk ook aan de Radio CFM. Joris dus juist bij Roxy Music. Een lekkere gouden oude. Zo uh, tijdens deze zonnige, zaterdag of maandag. En uh, dat was Dance Away. Ja, Volgens mij is Roy ook wel het genieten van het zonnetje daarin uh, Oud-Noord. Goedemiddag, Roy, welkom. Even de, ja, goedemiddag was eerst net even de oude beachwalker. Ben jij bitch geworden? Nee, nee, nee, even een grapje tussendoor, voor de sfeer. Uh, ja, vlieg, vlieg je niet weg dan? Nee. Nee, dan is goed. goed. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, ik ben op het Katerplein op dit moment. En uh, ja, wat uh, heel veel mensen al weten, is daar uh, Jan Lammers opgegroeid, uh, op, groeit, uh, op uh, nummer 6. En, um, ja, uh, Jan Lammers gaat zometeen de startschot geven hier bij uh, de Stelper Race uh, vanaf het... Uh, Zet uh, straat, uh. uh, dat straatplein. En dat wordt hartstikke leuk zo meteen. We zijn op dit moment de boel nog even aan het opbouwen. Want de rommelmarkt is natuurlijk net geweest. Vanaf uh, zes uur konden de mensen hun spulletjes verkopen in de potgietenstraat En uh, daar uh, ja, was vol drukte. De straten waren weer helemaal volgebouwd met allemaal verkoopkleedjes uh, van kinderen en volwassenen. Helemaal gezellig, leuk. Het was top drukte met dit weer. Ik heb een uh, paar buurtbewoners net gesproken. En uh, ze zeiden ook van ja, we hebben gewoon heel goed... Uh, goed verkocht vandaag en uh, we zijn lekker uit uh, van onze rommel af, dus daar waren ze heel blij mee. Um, ja, het tweede gedeelte van dit uh, buurtfeest, uh, di dit jaar hebben ze geen uh, kinderspellen wat ze vroeger altijd deden, vorig jaar was dat ook al niet. Maar dit jaar hebben ze iets nieuws bedacht, namelijk een uh, skelterrace. En uh, ja, die skelterrace uh, gaat uh, zo meteen van start, die wordt afgevlacht door uh, Jan Lammers zelf. Die is op dit moment uh, druk in bespreking, anders had ik hem even gestoord, maar dat gaat hem helaas niet worden. Um, maar dat gaat zo meteen beginnen. En uh, wat ook uh, leuk is, en het eindigt met een multicultureel eetfestijn... En dat is allemaal op het, uh, in ieder geval bij, in deze buurt. En uh, ja, ze hebben mensen uit andere landen bereid gevonden... om uh, culturele hapjes klaar te maken... die ze voor een paar muntjes kunnen kopen, de mensen. En waar ze dan ook meteen deze organisatie uh, mee uh, steunen. Oké, okay, want wat als ik, uh, Roy, als ik even mag uh, onderbreken... Ja. als ik naar het programma gekeken heb... Uh, wat ook op de CFM app stond uh, trouwens... dan zag ik dat het multiculturele festijn zeg maar tussen twaalf in twee zou plaatsvinden. Oh, dat is dan mijn verkeerde informatie. Dan zeg ik dat waarschijnlijk verkeerd. Sorry, sorry dat, dat ik dat fout aan zeg. Maar op dit moment zijn er ze dan de hapjes aan het opmaken. Waarschijnlijk. <laughs> Oké, okay, dat is het leukste, hè? Gewoon. Ja, ja, dat denk ik wel. In ieder geval de barbecue staat wel aan. Dat, uh, dat is wel zichtbaar. Dus dat uh, is een gezellig stein niveau. Ja, het is een uh, jaarlijkse uh, feest daar uh, inderdaad uh, rond uh, de Potgieterstraat, Ten Kateplein, genen Volgens mij ben ik er ja. nog eentje vergeten. Uh, ja, Potgieter. Ja, die had genoemd volgens mij. Oh. Nou, dan ben ik ook nog overtroffen. Uh, nou, wat erg toch. Oké, okay, daar straat. daar straat. Yo, yo, dat dat yo, yo. Ja, ik die zijn we vergeten, even Roy. Even <laughs> ik wilde net reden om even zelf te kijken, maar je was er Albert-Jan. <laughs> heel goed, ja, heel goed. Kan, de, de mensen verzamelen op dit moment uh, op het kentatherplatoon uh, en uh, het is. Uh, het is in ieder geval een gezellige boel. En we verzamelen dus ook genoeg Skelters, dus het wordt zometeen een volle race. Ik zou zo meteen wel even voor op de ZFM app eventjes een uh, leuke foto plaatsen. Hé, hey, dat lijkt me een heel goed uh, idee. Ja, en weet jij wel, wel later euh, de start is trouwens van, uh, van de grote ja, Skelter race? Die zou eigenlijk al uh, van start zijn gegaan. Uh, maar het loopt ietsje uit, want uh, ja, de mensen moesten natuurlijk ook hun, uh, hun rommelmakspulletjes nog even opruimen. Uiteraard. Nou ja, we wachten het even af. Mocht jij nog nieuws hebben vanaf daar, dan horen we het graag even van je, Roy. Dat is helemaal goed, dankjewel. Oké, okay, heel veel plezier en geniet ervan, hè. Oké, okay, hoi. En iedereen is welkom daar, toch? Ja, zeker weten. Oké, okay, nu nog, tot... Het uh, duurt uh, tot uh, vijf uur. Tot vijf uur, oké. Okay. Dankjewel Roy van Buren Vanaf uh, inderdaad uh, oud-noord bij uh, buurtvereniging Soentje. Waar het uh, jaarlijkse buurtfeest weer plaatsvindt. Met vanmorgen vroeg vanaf 6 uur alweer de rommelmarkt. Uh, die is tot twee uur uh, gebleven. Iedereen is weer van zijn rommel af. En straks gaan we skelter al daar. En wij gaan weer lekkere muziek voor je draaien. Like in a Doge Visa. This time we got it right. We're living like in a Doge Visa. Mmm, gonna dream tonight. We're dancing like in a Doge Visa. With lights and music. Ik Ook weer zo'n goede somershit uit de jaren 80. Test van Ryan Perris en de Dolce Vita. Nou, we duiken met Albert Jan de donkere kamer in. Ja, maar niet van Damocles. Goed, uh, de, de hobbyfotografen gezocht. Fotokring Zandvoort heeft plaats voor nieuwe leden. Deze kleine fotoclub van enthousiaste hobbyfotografen... heeft als doelstelling om themafoto's met elkaar te bespreken... en tevens om fotografische kennis en ervaring met elkaar te delen. Eens per twee weken is er een fotoclubavond en af en toe gaan de leden samen op pad voor een werkavond. De fotokring is aangesloten bij de afdeling Kennemerland van de Landelijke Fotobond en neemt deel aan de fotocompetities. Het nieuwe seizoen van de fotokring Zandvoort start uh, dinsdag 10 september om 8 uur avonds. Dus hij start om 10 september om 8 uur s avonds in de blauwe tram van het LDC. Loop gewoon eens binnen voor een kennismaking of kijk ook even op de website www.fotokringzandvoort.nl www Bent u die enthousiaste hobbyfotograaf? Wellicht dat dit iets voor u is. Nogmaals, www.fotokringzandvoort.nl. Dankjewel uh, Albert-Jan voor het bericht. En straks horen we ze het evenementen die de komende dagen gaan uh, plaatsvinden. Is het nog wat Albert-Jan of is het een beetje rustig? Ja, het je je loopt lekker door. Ja, het ja, loopt aardig door. Ja. Oké. Okay. Nou, dat hoor je naar deze van uh, Duran Duran en de Union of the Snake. En dan hebben we ook nog Jan Lammer straks, maar daar ook straks weer. If this was a big mistake, then the fine line drawing my senses together. gaat er straks aankomen. We gaan ons best in ieder geval doen, want van uh, Buren heeft me zojuist gesproken bij uh, de opening uh, van de Skelta Race in uh, Oud-Noord. Maar eerst de evenementen van uh, de komende dagen. Ja, nou, dat feest in Oud-Noord, dat gaat door tot vijf uh, uur. Hè? Klopt. Dus dat is ook volop uh, aan de gang. Nou, Allereerst natuurlijk voor de gasten in Zandvoort. Uh, de zandsculpturen die zijn allemaal natuurlijk nog te bezichtigen uh, in uh, Zandvoort. En u kunt die hele route afleggen en uh, er is natuurlijk informatie uh, terug te vinden op de website uh, www.zandsculpturenroute.nl www.zandsculpturenroute.nl En zoals ik het begin van dit programma ook al mededelen? Twee dagen uh, Italiaanse uh, racegeweld op het circuit Zandvoort... tijdens Spectacolo Sportivo Alfa Romeo. Vandaag en morgen. En het begint, uh, is elke dag begint het om negen uur... en het loopt door tot zes uur. Dus het is nog volop in de gang. Oude, oude, oude Alfa's, nieuwe, nieuwe Ferraris, van alles is te zien. Maar alles natuurlijk gerelateerd aan het bekende merk Alfa Romeo. Meer informatie over dit Italiaanse evenement... en over alle andere activiteiten van het circuit Zandvoort... kunt u terugvinden op de website www.circuitzandvoort.nl. www.circuitzandvoort.nl Dan gaan we op 25 augustus vanaf 4 uur natuurlijk genieten van Zandvoort Live. Heerlijk groot feest op het strand en wel bij strandpaviljoen Mango's Beach Bar. En BAZ, dat allemaal, Boulevard Bernard strandafgang 14 en 15. Heerlijk, de zand tussen je tenen, een heerlijke festgemaakte mojito in je linkerhand... de vuist van je rechterhand in de lucht bewegend op de beat en de blije gezichten van je vrienden om je heen. Dat kan alleen maar Zandvoort Alive zijn. Op deze 25 augustus vanaf 4 uur tot 1 minuut voor 12 in de nacht. Zandvoort Alive. Dan vanaf 30 augustus tot 3 november is het de tentoonstelling in het Zandvoortsmuseum... onder de titel Historic Grand Prix. In het kader van de Historische Grand Prix besteedt het Zandvoortsmuseum... jaarlijks aandacht aan één of meerdere helden uit de Nederlandse autosporthistorie. In 1952 was het voor eerst sprake van een de Nederlandse deelname... aan de winterwereldkampioenschappen Formule 1. De jonge talenten Dries van der Lof en Jan Flinterman... mochten op Zandvoort starten in de Grote Prijs van Nederland. Dries bestuurde een HWM... Jan en Maserati. In 2019 zou Dries van der Lof en Jan Flinterman... beide honderd jaar zijn geworden. Een mooie aanleiding om ze in het zonnetje te zetten... tijdens deze tentoonstelling in het Zandvoortsmuseum... vanaf 30 augustus. Meer informatie over deze prachtige expositie... en over alle andere activiteiten van het Zandvoortsmuseum... kunt u altijd terugvinden op hun website... www.zandvoortmuseum.nl www.zandvoortmuseum.nl Gaan we naar 30 augustus van half 7 tot half 12 is de Place to Be Far Out... tijdens een live jam session met de groep Coming Soon. Dat is een uh, geniet van het leven met een jam sessie met een goed diner club Far Out. Op 30 augustus van half 7 tot half 12 uh, met ondersteuning van Coming Soon. De locatie uiteraard Far Out Boulevard Bouwleslood nummertje 7. Dan gaan we weer naar het circuit in uh, Zandvoort... En wel van 31 augustus tot en met 1 september is het tijd voor de ADHC Noordzee Cup. De ADHC Noordzee Cup is terug in Zandvoort met de MSC Langenveld en een pakket van boeiende Duitse raceklasses. Dat allemaal op 31 augustus tot en met 1 september. Meer informatie over deze ADHC Noordzee Cup uiteraard op de website www.circuitsandvoort.nl www en op 31 augustus worden we uitgenodigd door Yves Berendsen. Want op zaterdag 31 augustus wordt het een feest op het Raadhuisplein. De Zandvoortse Yves Berendsen zal samen met onder andere Lange Frans, Quincy, Thomas Bergen en Danny Vroger... ervoor zorgen dat er lekker gedanst en meegezongen kan worden op die 31 augustus vanaf 8 uur s'avonds. Zoals gezegd, het begint om 8 uur. En voor de laatste info, kijk dan even op de Facebookpagina van Muziekfestival Zandvoort. 31 augustus, Yves Berendsen nodig uit. Dan gaan we naar 1 september, dan is het weer tijd voor een jaarmarkt... vanaf 10 uur morgens tot 5 uur middags. Wederom, meer dan 300 kramen en een scala van straattheater... moeten het succes van voorbijgaande jaren evenaren. De Zandvoortse jaarmarkten zijn inmiddels uitgegroeid... tot een evenement waar bezoekers en handelaren... vanuit heel Nederland speciaal voor naar Zandvoort komen. Dat allemaal op 1 september van 10 uur morgens tot 5 uur... deze jaarlijkse jaarmarkt. Meer informatie over de jaarmarkten en ook over deze jaarmarkt in Zandvoort... uiteraard terug te vinden op www.zandvoortpromotie.nl. www.zandvoortpromotie.nl En het speelt zich allemaal af natuurlijk in het centrum van ons prachtige dorp Zandvoort. En dan nog wat voor de ouderen onder u en de liefhebbers van oldtimers. De historische Grand Prix Zandvoort is van 6 september tot en met 8 september. En het is een aanrader voor liefhebbers van oude auto's en van ja, klassiekers... De historische Grand Prix Zandvoort heeft weer een internationaal topprogramma gepresenteerd met meer dan 80 jaar aan autosporthistorie. Zoals gezegd, in het weekend van 6, 7 en 8 september aanstaande verandert Circuit Zandvoort drie dagen lang in een openluchtmuseum met unieke raceauto's, spectaculaire races en demonstraties. En de voorverkoop is natuurlijk inmiddels gestart en toegangskaarten zijn al te koop vanaf 15 euro. Op zaterdag 7 september rond 7 uur is er dan ook weer de Grand Prix parade... door het centrum van Zandvoort aan Zee. Dat allemaal op 6, 7 en 8 september de, tijdens de historic Grand Prix Zandvoort. The place to be, uiteraard het circuit Zandvoort. Tot zover? Tot zover. Oké, okay, dankjewel.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 Cuando tú me ves caes rápido, cae rápido. Conmigo sale a la floté, te pasas en mi bote. me en fin contigo y en tus cachates te la noté. No digas que no, no digas que no. Te vieron perreando conmigo en el club. Porque cuando tiro soy el fran Franco, tirador que siempre te den el blanco. Mi cuenta de vista, pero soy franco. Nadie deposita más que yo en el banco.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 En dat was de single van David Ketta en Dimitri Vegas en Instagram. Je hoort hem hier op de zaterdagmiddag en de maandagmiddag voor als je naar de herhalingen luistert. Zo dadelijk gaan we met Jan Lammers praten, althans dat heeft de collega Roy van Buringen net gedaan. Hij is aanwezig bij de opening van de Skelter Race in Oud-Noord. En Roy sprak hem inderdaad daar zojuist. Dus we gaan alles horen van Jan Lammers. Maar eerst gaan we nog even wat zomerse klanken voor je draaien. Hebben we zien in een met de graadje of 26. Maywood en Late at Nights. Duik nemen in uh, het Zandvoortse zeewater. Temperatuur, uh, anders, slechts van de horen. Uh, op dit moment een graadje of 21. Nou, dat is best even lekker afkoelen zo, hè, met een uh, graadje of 25 buiten Albert-Jan. Heerlijk. Heerlijk toch? Het was net even buiten, maar het is hier het bloedje heet. Oh, nou. was dat trouwens, uh, late at night. Ja, Roy is uh, aanwezig bij het uh, buurtfeest. Hij daar uh, lekker aan het genieten. Op dit moment, daar gaande de Skelter race... En die skelterrace is uh, zojuist uh, geopend uh, door uh, Jan Lammers. En uh, Roy van Buringen ja, die, uh, die schoot uh, Jan even aan. Uh, Jan uh, die is natuurlijk een druk man. Maar hij had even tijd voor uh, Roy van Buringen. En Roy sprak met Naast, Jan Lammers. Jan, Lammers. Uh, Jan uh, jij bent hier opgegroeid. Nou, niet helemaal. Uh, niet dat ik überhaupt zoveel gegroeid ben. Maar uh, hm. ik ben geboren in de Pakvelstraat. En uh, daar de grootste tijd uh, van mijn jeugd gezeten. En hier op Ten Katerplan 6 hebben mijn ouders uh, best nog lang gewoond. Ik denk dat ik hier een half jaartje of zo... Uh, nou, ja, zeker, zeker niet veel meer... Uh, heb ik hier een poosje geslapen. Dus, uh, maar mijn ouders die, die hebben hier gewoon uh, tot het einde van hun leven geslapen. En uh, gewoond. En, uh, en met de botschuivertjes... Uh, uh, uh, Bart en Lies en de kids, dat, dat waren de, de goede buren van, uh, van mijn ouders. Dus het is altijd nog een mooi plekje om uh, terug te komen. Ja, je bent hier speciaal uh, teruggekomen vandaag in ieder geval voor uh, ja, de Skelterrace, jij ja, mag hem aflachen. Hoe uh, bijzonder is dat dan? Ja, het is gewoon leuk en zeker met het fantastische weer, dus het uh, heel uh, lokaal gezellig gebeuren. Dus dat is, uh, dat is altijd leuk. Ga je uh, toch een beetje kijken of er toekomstige coureurs tussen zitten? <laughs> ja, nou, dat, dat zal vast wel. Want, uh, die mannen die dit al leuk vinden, die komen vaak ook wel een deurtje verder op het echte circuit. Dus uh, het zal misschien wel, maar ik ben hier niet op de scout hoor. <laughs> nee. Uh. Maar uh, Jan, uh, je bent natuurlijk heel erg druk bezig nu met de Formule 1. We weten dat je er nog even een beetje stil over moet zijn. Uh, wanneer wordt de datum bekendgemaakt, weet jij dat al? Ja, het zal niet lang duren. En toevallig was ik daar van de week ook nieuwsgierig naar, Dus dat, uh, niet dat het mij persoonlijk uh, uh, heel veel uitmaakt of het nou de een of de andere week is. Maar uh, uh, ja, zodra we het weten, dan, dan roepen we het vijf minuten later uh, ook. Dus, dus uh, want we willen ook zo snel mogelijk duidelijkheid geven. Maar uh, ja, het is voor onszelf ook nog eventjes uh, nog even afwachten. Hoe trots ben je dat het uh, toch naar Zandvoort komt? Ja, waanzinnig. Waanzinnig. Het is natuurlijk gewoon toch een wereldevenement. Dat je dat gewoon in zo'n mooie badplaats als Sandvoort kan en mag organiseren. Ja, is waanzinnig. Dus uh, voor de gemeente is dat ook eventjes wennen. Hè? Want wij uh, hebben natuurlijk allemaal vergunningen en allerlei dingen nodig. En uh, daar zadelen we de gemeente eventjes mee op. En, uh, dus die moeten allemaal ook eventjes enorm opwaarderen. En uh, alle zeilen bijzetten. Want uh, ja, veel dingen zijn, zijn niet zo eenvoudig als, als ze lijken. Dus, dus, uh, maar goed, we krijgen de volledige support en, uh, en medewerking. Dus, dus uh, ik denk dat als we iedereen gewoon uh, de tijd geven om hun werk te doen... ...dat alles, uh, alles netjes voor elkaar komt. Ik wens je heel veel succes met alle voorbereidingen en uh, bedankt voor je tijd. Oké, okay, graag gedaan. Dank je. En wel ook aan Roy van Buren. Hij sprak zojuist, Jan Lammers, daar in uh, Oudnoord bij de opening van de Skelta Race.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 Che wat no? is er aan like de hand? Wat is er aan de hand? dove gli pare dove non sa Gente che er aan de hand?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 Zoals Albert-Jan terecht zegt, pizza muziek op uh, CFM. Gente di mare was dat uh, van uh, Umberto Tocci. Daarvoor trouwens het uh, interview met uh, Jan Lammers uh, door uh, Roy van Buringen. Goedemiddag Roy, dankjewel voor het uh, interview. En uh, jammer dat je geen datum uh, van hem los kreeg over de Formule 1 volgens mij moet dat zo langzamerhand wel een beetje bekend zijn, uh, toch Albert-Jan? Hij weet het al lang, man. Ja, volgens mij ook. Maar het mag nog niet naar buiten gebracht worden. Nee, maar dus hij, uh, net... zijn dus uh, de uh, vraag van Roy Keuren. Nee, net niet gelukt, Politiek uh, Roy. correct. Politiek maar uh, helemaal correct. goed. Oké, okay, heb je nog een berichtje? Jazeker, nou we zijn toch met de Formule 1 bezig. Dus dan uh, laat ik dan ook maar even deze erachteraan gooien. Op dinsdag 27 augustus is er een informatiebijeenkomst over de Formule 1. En u bent van harte welkom om op deze informatiebijeenkomst op 27 augustus aanstaande over de voorbereidingen van de Formule 1 bij te zijn. Tijdens de informatiebijeenkomst wordt u geïnformeerd over de voorbereidingen voor de organisatie van de Formule 1 en welke plannen in ontwikkeling zijn. Als meer details bekend zijn over het onder andere bereikbaarheid en veiligheid, wordt u daarover op de een volgende bijeenkomst, bijeenkomst nader geïnformeerd. Ook vertelt de organisatie van de Dutch Grand Prix u over het programma van de racedagen op circuit Zandvoort. Na de presentatie kunt u uiteraard vragen stellen. En wellicht dan ook de datum bekend wordt. Je weet het maar nooit. Ik heb zo'n idee. U, u kunt zich aanmelden op een aantal manieren. Allereerst stuur een e-mail naar formule1-zandvoort.nl formule1-zandvoort.nl onder vermelding van aanmelding informatiebijeenkomst 27 augustus. U kunt ook bellen met het klantcontactcentrum, telefoonnummer 14023, 14023. En geef dan aan dat u zich wilt aanmelden voor deze bijeenkomst. Nog eenmaal, de datum is op dinsdag 27 augustus aanstaande. En het begint om half uh, acht en de zaal gaat open om kwart over zeven. En waar is die zaal dan? Die zaal is in de blauwe tram louis david Carré nummertje 1. Want vanaf 2020 keert de Formule 1, zoals velen van jullie weten, na 35 jaar terug naar het circuit Zandvoort. In mei 2020 wordt de Dutch Grand Prix Zandvoort voor de eerste keer weer verreden... voor tenminste drie edities. De Dutch Grand Prix Race BV organiseert de Heineken Dutch Grand Prix Zandvoort DGP. In het kort heeft een contract afgesloten met de Formule 1 Management... voor het organiseren van de Formule 1. De gemeente heeft vooral een toetsend en faciliterende rol. Dus bent u geïnteresseerd, laat deze kans dan niet aan u voorbij gaan... en meld u zich aan voor deze bijeenkomst op 27 augustus... Begint om half acht, de zaal gaat open om kwart over zeven. En waar? De Blauwe Tram, Louisdard, carré, nummertje één. Formule 1. Formule1 at Daar kan je aanmelden inderdaad voor deze bijeenkomst. Dinsdag 27 augustus in de Blauwe Tram. En we hebben de zomer in ons bol.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 Van nacht die voor mij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 Ik heb de zomer in mijn bal. Geweldig hè? met het zonnige weer voor vandaag. De zomer in mijn bol, inderdaad, van André Hazes. We gaan op naar het uh, nieuws en uh, weer uh, van 4 uh, uur. En daarna zijn we nog één uh, uur lang bij terug met Zandvoort op zaterdag. Op de zaterdagmiddag en de maandagmiddag voor de herhaling. Ook dan hoor je ons tussen 2 en 5 uh, uur. Welkom dat je erbij bent. Zandvoort, een hele goede middag. Johnny Gill is de laatste voor vieren.